1A-testosteron mannensupport-tabletten met zink. Wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte. Nu alle luco 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voorgebruikte gebruiksaanwijzing op de verpakking. 5 8 Nieuws, 10 uur. Reizigers op Schiphol kunnen weer richting de Caribische eilanden. Gisteren werd er de hele dag niet gevlogen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat had te maken met de Amerikaanse actie in Venezuela... dat vlak bij de eilanden ligt. Volgens KLM is het nu veilig genoeg om weer die kant op te gaan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 de voorlopig rekening blijven houden met gladde wegen... door sneeuw en de Vrieskou. Het Academy heeft code geel verlengd tot zeker dinsdagochtend. Gisteravond en vannacht gleren door de gladheid opnieuw auto's van de weg... zoals in Drenthe, Zeeland en Friesland. Over gewonden is niets bekend. Vanochtend de grootste sneeuwbuien in het midden en zuiden... vanmiddag vooral in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt gemiddeld een graad of twee. En dat was Nieuws op 538 a verkeer verkeerde Flitsmeister, best wat vertragingen gemeld. Even oppassen op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, 13 minuten vertraging bij Zonzeel. A27 Breda richting Gorkum bij Oosterhout, 7 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Breda bij Sint-Annebos, 9 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting Berg op Zoom bij de Haringvlietbrug, 5 minuten vertraging. A29 berg op zoom richting Rotterdam bij Oud-Beijeland, ook 5 minuten vertraging. A50 ons richting Eindhoven bij de Koppenbergbrug, 6 minuten vertraging en de A59 zonzeel richting Os bij Hooipolder ook vijf minuten bij je reisheid optellen. Er wordt op één plek gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A4. Leiden richting Den Haag bij 37.2. Al 60 jaar creëren wij keukens en badkamers met vakmanschap. Vier het met ons mee in een van onze showrooms of kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.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 Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Met Coldplay voor je onderweg en ook Topic en Fireboy hoor je naar Alex Warren en Eternity. Radio 538. Radio 538.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 Die 8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 Is de muziek van Coldplay heel populair op een paardenmanege. Jouw weekend, jouw 538. Chris Martin, de zanger van Coldplay, hij is daar zelf achter gekomen dat de muziek van Coldplay heel populair is om de paarden. In een interview zei hij namelijk: ja, we hoorden dat er een man was met een paardenfokkerij en dat die paarden niet met elkaar wilden. Nou, puntje, puntje, puntje. En toen speelde hij een van onze nummers af in de manege. En toen begonnen al die paarden opeens met elkaar te... Nou, puntje, puntje, puntje, daar Moet je zelf natuurlijk even invullen voor de zekerheid. Kortom, paarden paren beter op de muziek van Coldplay. Hoe je daar ook weer achter komt, bizar verhaal, toch? Trouwens, muziek in de slaapkamer is toch sowieso een beetje een no-go? Tenminste, ik weet niet of ik hier de enige in ben, maar... Ik heb echt de aandachtspan van een aardappel, echt van een kleuter, weet je... Dus als ik al iets zacht op de achtergrond hoor, dan denk ik gelijk... oh, wat, wat hoor ik hierna? Probeer dan nog maar een beetje je aandacht te houden... bij de rest dat je aan het doen bent. 538, lekker lekkerste op je zondag. Ik ben Martin, stop ik en fireboy. Body, hoor je nu. I be, be Because hope that you never gonna doubt it. I swear it on my soul. You're my desire. Please don't go too slow. Put your body. 538, Whitney Houston en Callum Scott, wanna dance with somebody. Hey, goedemorgen, ik ben Marnix. Goed nieuws, er zit geen steekje los in je hoofd. Er is namelijk bewijs gevonden. Want herken je de situatie dat je even aan het inparkeren bent... en dat je de muziek even zachter zet om je beter te kunnen focussen? Misschien wel gevolgd door de reactie van je bijrijder. Joh, door dat geluid zachter te zetten ga je echt niet beter zien, hoor. Dat is dus wel waar. Ja, echt waar. Uit Amerikaans onderzoek is gekomen dat hard geluid het moeilijker kan maken om je te concentreren op wat je ziet, komt omdat je brein maar een beperkte hoeveel aandacht heeft. En als er dus veel geluid, heeft, uh, geluid is, moet je brein dat ook verwerken... en blijft er minder aandacht over voor, ja, kijken. Dus, de volgende keer als jij automatisch het volume zachter zet... om beter te kunnen kijken, dan is dat geen toeval. Dat is gewoon hoe je brein werkt. En als je dan toch die paal raakt, of in mijn geval... een boom... We lachen dus niet aan je ogen, maar aan de playlist van Radio 538. Met zometeen voor je Justin Bieber na Daft Punk. En one more time. Radio 5, 3, 8, One more time. We're gonna celebrate, celebrate and dance so oh free One more time, this got me feelin' so free We're gonna celebrate, celebrate and dance so oh free One more time, this got me feelin' so free We're gonna celebrate, yeah Hey, this is Justin Bieber, 538 538 Rolling pedals like the 119 It's spinning in it, don't know when to stop It's you to forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on You leave me on red, babe, but I still get the message Instead of a line, it's three dots, but I can connect them And if it ain't right, babe, you know I respect it but if you need time, just I catch him at night I'm Cuba with arrows, babe I'm just shooting my shot meteen hoe jouw benen complete levens kunnen veranderen. En ook 5 Cengs of Summer hoor je zo meteen. Begin de dag met een lach met de 538 3 8 ochtendshow Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Heerschop. De kantinejuffrouw. Ze was 1 meter 57 en 85 kilo. Na een gewone wedstrijd dansen ze op verzoek van de selectie op de bar de kan, kan. Op meerdere manieren onvergetelijk dat beeld heb ik mijn hele leven gebruikt om niet voortijdig klaar te komen.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 I dance under my leather dress Got lipstick on my face Radio 538. Zomer is trouwens al wel iets langer geleden dan 5 seconden. Even geteld voor je. 9 miljoen seconden. Ja, als je dat gaat tellen, ben je even een tijdje bezig, ja. Hey, snelle blik in de app van 538. Marlu stuurt grote pluim voor alle helden. Met strooiwagens en sneeuwschuivers zonder hun zou ik vandaag niet op de weg kunnen. Nou, maar doe het helemaal mee eens. Dankjewel voor het inchecken in de app van 538. Je hoort zo meteen hoe jij door hardlopen het leven van een kind kunt veranderen. Naar nou, G7Z. Dit is Eyes Close. Radio 538. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient.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 De wereld is klaar, verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kunst al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is het na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel verhaal haar loopt echt volledig uit de hand. als je biep, neem nou dit advies. Snap je het? Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word langs depressief, oh. Meteor. De 538 Ochtendrun. Heb jij al een goed voornemen voor dit jaar gekozen? Mocht je nog op zoek zijn naar een vrijblijvend advies... dan is dit misschien wel wat voor je. De 538 Ochtendrun. Dat is 5,38 kilometer hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum. Mocht je niet weten wat dat is... dat is een ziekenhuis en een onderzoekscentrum in Utrecht... gespecialiseerd in kinderoncologie. En door mee te lopen help je mee om geld in te zamelen voor deze waanzinnige en bijzondere plek. En het maakt niet uit hoe je het wil doen. Of je nou jong bent, oud bent, getraind, ongetraind, met of zonder hardloopschoenen. Jouw steentje bijdragen voor het Prinses Maxima Centrum. Het is meer dan welkom. Vorige editie, vorig jaar, meer dan 800.000 euro bij elkaar gelopen. En we hopen dit jaar natuurlijk weer zo'n mooi bedrag op te gaan halen. 538.nl slash run, daar meld jij jezelf aan. Startbewijs kost 538 euro. Dat is inderdaad een flink bedrag, maar het komt op zo'n goede plek terecht. 538.nl slash run, meld jij jezelf aan om mee te rennen met de 538 Often Run.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 ZANG Radio 538. je hoort zometeen welke 538-dj standaard voor zijn optreden, voordat hij iets deed, standaard twee glazen champagne droek. Over wie het gaat en het is niet Tim van de Ochtend Show, je hoort het zometeen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Optima Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven gyros met paprika, 500 gram voor maar 3,59.